Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is juist de oppositie aanzet. nu de regering aan belangrijke eisen tegemoet is gekomen. Als de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad wordt verboden. doet de partij toch mee aan de verkiezingen in mei. Volgens een woordvoerder is er een nieuwe partij opgericht, Nationale Dageraad. Zo kan een eventueel verbod op de Gouden Dageraad worden omzeild. De partij wordt in verband gebracht met geweld en de moord op een linkse rapper. Ook zijn de leider en enkele parlementariërs opgepakt. Intussen wordt bekeken of de partij kan worden verboden. In mei zijn er lokale en Europese verkiezingen in Griekenland... waar de Gouden Dagenraad aan mee wil doen. In Ahoy in Rotterdam is prinses Beatrix gisteravond met een feest... bedankt voor 33 jaar koningschap. 4000 mensen waren erbij. Er waren 33 odes, één voor elk jaar koningschap. Het Nederlands Blazersensemble en leden van het Nederlands Danstheater verzorgden de professionele optredens. De prinses werd onder andere toegesproken door Erika Terpstra, die haar tot hilariteit van de zaal een kanjere noemde. Bijna de hele koninklijke familie was bij dankfeest aanwezig. Het weer een redelijk heldere nacht met voorstaande grond. Overdag droog en veel zon, het wordt dan ongeveer 7 graden. Ook maandag droog en veel zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Likke. Een hele goede nacht. Het is uh, inmiddels... Het tweede uur van het nieuwe programma tussen drie en vijf. Wat ik heb overgenomen van uh, Frank. Mijn naam is Lieke. En uh, daarom heet het programma ook Lieke. En ja, we hebben het bijna een uur lang. Heb ik het met, met bellers of met jou over mij gehad. Maar het is nu wel, uh, wel tijd voor een ander onderwerp. Tenzij je denkt, oh nee, maar ik moet echt nog iets vragen aan je Lieke. Dan kun je sowieso daarover bellen naar 0800-1121. Maar um, ja, voor andere mensen die dat niet zo uh, nodig hebben... ben ik eigenlijk benieuwd naar iets heel anders. Want een van mijn toch wel echt favoriete televisieprogramma's... Um, is Het Beste Idee van Nederland. Dat is het programma waarbij je dus um, mensen ziet die iets hebben bedacht... waarvan zij denken, dit is gewoon de meest briljante uitvinding die nog niet bestaat en uh, die moet in de winkel komen te liggen... Nou, dan krijg je de kans om dat te presenteren in een, uh, in een hele korte tijd. Om echt te, te pitchen. En uh, nou ja, als jouw idee inderdaad het beste idee van Nederland is... dan, uh, dan win je een prijs. Ik heb geen idee. Maar dan uh, wordt dat product ook uiteindelijk gemaakt. En er komen echt uh, geweldige ideeën voorbij. Hele goede ideeën, maar ook hele slechte ideeën. En uh, nou ja, ik vind het leuk om hier eigenlijk een beetje... dat programma na te spelen. Dus uh, dat begint al natuurlijk zo. Het beste idee van Nederland komt terug, vernieuwd en nog spannender. Heb jij een unieke oplossing voor een dagelijkse ergernis of probleem? Misschien belandt jouw product dan in de schappen van de grootste supermarktketen van Nederland. En als jouw idee het beste idee is, win je 10.000 euro. Dus Hai. heb jij het beste idee van Nederland, meld je dan nu aan. Nou, dus je kan inderdaad 10.000 euro winnen... Um, in, in deze versie dan denk ik even niet hier. Want ik heb geen 10.000 euro voor je. Maar ja, je kan in ieder geval je beste idee van Nederland uh, uh, misschien wel even pitchen. En uh, dan kun je, misschien is het nog niet helemaal perfect. Dus dan kunnen we er samen nog een beetje over verder denken. Uh, 0800 1121 om uh, te vertellen wat volgens jou het beste idee van Nederland is. Ja, en er zijn echt soms van die geniale uitvindingen. Ik uh, kwam er laatst weer eentje tegen dat je een uh, soort koffiebekerhouder op je fiets kan kopen. Dus dan heb je gewoon wat je in de auto ook hebt... waar je een koffiebekertje in kan zetten. En dat uh, uh, klik je dan vast aan je stuur. En daar kun je dus je beker koffie in doen. Zodat je je koffie to go ook op de fiets mee kan nemen. Het heet uh, Cup to go. Mocht je nu denken van, oh, wat, wat, wat is dat voor uitvinding? Ik zou dat ook wel eens willen bekijken. Um, en ja, je hebt ook bijvoorbeeld een, uh, een telefoonhoesje... waar dan een, een flessenopener aan vast zit. Dus dan heb je altijd een flessenopener bij je. Dan kan je met je telefoon gewoon een flesje drinken openmaken. Dat vond ik ook eigenlijk best wel slim. Um, ja, wat, wat is er volgens jou het beste idee van Nederland? En misschien bestaat het nog niet. En heb je meer een probleem dat opgelost moet worden... dus waar het beste idee van Nederland nog voor verzonnen moet worden... 0800-1121, daar kun je naar bellen met jouw ja, grote idee of grote probleem. Zelf heb ik ook wel een keer iets bedacht. Maar dat ga ik denk ik zo meteen pas vertellen. 0800-1121, dit is uh, Bette Midler met haar versie van Beast of Burden. Of Burden, en dan niet van de Rolling Stones, maar van Bette Midler. Dat doet ze ook heel leuk, vind ik hoor. Um, het beste idee van Nederland is een van mijn favoriete televisieprogramma's. Dat is zo'n programma waarbij ja, nieuwe uitvindingen worden gepresenteerd. Soms zijn het echt de meest stomme dingen. En soms zijn het echt dingen waarvan je denkt, ja, waarom bestaat dat nog niet? Ik kwam laatst een koffiebekerhoudertje voor je fiets tegen. Dat vond ik zelf wel echt heel erg slim. Uh, had ik nog nooit van gezien. En um, ja, Ik heb ook wel eens een keer iets bedacht. Namelijk als je uh, een boterham smeert. Met hagelslag of zo. Dan uh, is, doe je boter erop. Daarna gooi je de hagelslag erop. En dan uh, heb je of de techniek dat je hem dubbel vouwt. Maar dan klapt hij altijd weer gewoon open. Dus dat werkt niet zo goed. Of je hebt de techniek dat je hem doormidden snijdt. En dan dubbel doet. Maar dan valt alles eruit. Want dan heb je zo'n gat. Dus heb ik een soort van tussenweg bedacht. Dan snij je wel de korstjes in en vouw je hem toch dubbel. Dus dan heb je echt geen gat en hij blijft zitten. Dat vond ik zelf eigenlijk wel het beste idee van Nederland. Maar dat is niet echt een, een uitvinding waar je ja, geld mee kan verdienen. Um, ja, de beste uitvinding alle tijden, dat, dat zijn dan denk ik computers. Dus ja, heb je zo'n soort idee, dan zou ik het meteen gaan pitchen... bij het beste idee van Nederland... Maar waar ik ook wel heel erg blij van zou worden... is bijvoorbeeld uh, alcohol, waar je geen hoofdpijn van krijgt. Dat soort ideeën mag je natuurlijk ook uh, doorgeven. 0800-1121, dan uh, nou, krijg je mij aan de lijn. En uh, Vincent? Ja, goeienacht. Hey, Hé, goeienacht. nacht. Um, nou ja, je belde in ieder geval wel uh, uh, naar Radio 1. Maar heb ook... Ja, dat klopt. Maar niet met het beste idee van Nederland, hè? Nee, nee, ik heb niet zulke goede ideeën, maar ik kom net de grens over. En uh, ja, meestal heb ik Radio 1 vanwege dat voetbal uh, op de avond opstaan. Mm -hmm. Kom ik net de grens over, kwam, uh, ja, begon ik dus op Radio 1 te luisteren. Maar dit draait net een plaatje van Neil Young, die van Rocking in a Free World. Ja. En, uh, ja, ik moest denken aan tien jaar geleden dat ik een, een opdrachtje in Den Haag had en ik daar een tijd gewerkt had. En er was een dakloos uh, die daar op straat uh, veelvuldig goede muziek maakte. En daar luisterde ik regelmatig naar als ik langsliep En uh, die kon dat nummer echt uh, fantastisch uh, spelen in zijn eentje met de gitaar Oh ja? En uh, ik heb toen een keer een, een cd'tje van hem gekocht wat hij in Den Haag heeft opgenomen. Ik weet niet of hij nog steeds, het was een Brit, ik weet niet of hij nog steeds in Den Haag zingt Het is inmiddels tien jaar geleden. Maar hij heeft uh, ja, zeker een paar jaar in ieder geval in Den Haag doorgebracht. Maar ja, het is leuk als je de grens overkomt en... Uh, ik moest er ineens aan denken, ja, dus dat vond ik erg leuk. En meteen oude herinneringen ophaalt. Dus dat was een straatmuzikant. Ja, een wel, ja. ja. En die, die kon ja. heel goed dat nummer van Neil uh, Jong, ja, ja, die in ik, Young. ik kende het nummer van Neil Jong niet, want ik, ja, ik ben toch van een andere generatie. en Ik moet wel zeggen dat ik het ongetwijfeld thuis een keer bij mijn ouders gehoord. <laughs> maar door hem wees ik eigenlijk dat het van Neil Jong was. Uh, maar uh, ja, ik, ik heb toen een uh, cd'tje van hem gekocht en uh, ja, dat stond... Uh, Hele goede muziek op en uh, heb ik wel een redelijke muzieksmaak. Maar dat, uh, ik dacht er meteen, en ik kom net de grens over vanuit het werk in het buitenland. Dat is een leuke thuiskomen een paardje in de nacht. Uh, dus dat, uh, nou, ja, dat belde ik eigenlijk voor. Nou, maar een goed gedaan. idee heb ik nog niet. Uh, ik hoop er een keer mee te komen. Nou ja, een goed idee zou dan misschien zijn... als die artiest nog steeds uh, straatmuzikant is... om dat dan eens een keer naar een, een, een stapje professioneler misschien wel uh, te, ja, te doen... als hij zo ik, goed ik is. Denk, ja, hij is wel goed, want hij heeft wel in Den Haag opgetreden... Op diverse locaties. Ik heb het een keer... op, op Google wel opgezocht. Maar ik denk dat het het type... mensen niet is die dat graag wil. Ik, ja, ik verbaas me soms over... de talenten die mensen hebben. En, uh, ja, die dan toch niet helemaal benut worden. Of wat dan ook. Maar dan denk ik... Ja, waar betalen ze mij eigenlijk? Ik kan eigenlijk helemaal niks. Zo zijn er verschillen. Dat denk jij je over jezelf? Uh, nou ja, ik, ik, ik vind... Dat de dingen die ik doe, kan ik redelijk goed. Maar ik vind het allemaal niet... Uh, niet bijzonder zeg maar, ik kan er veel waardering voor opbrengen als iemand uh, iets kunstzinnigs kan waar ik echt uh, uh, of in sport of in muziek of, mm -hmm. of in, in, in, in literatuur of in kunst, uh, ja, wat, wat ik dan niet kan, en dat vind ik altijd erg mooi en dat kan ik erg waarderen, wat een ander kan wat ik zelf niet kan. Ja, de kunst. Of een, een talent voor een bepaalde kunstvorm heeft. Ja, dat, dat vind ik. Ja, ik weet niet, ik kan er altijd, uh, sommige mensen zijn er jaloers, sommige mensen kunnen er eigenlijk op blij om worden. En ja, ik vind dat altijd mooi om te zien. En, uh, ja, dat geeft een bepaald uh, bevredigend gevoel als een ander iets goed kan. Dat is altijd, uh, ja, dat is altijd mooi om te zien en te horen. Wat, is, wat, wat, wat doe jij dan, uh, Vincent? Iets uh, dat totaal tegenovergestelde ik, uh, ervan is? Ik werk hier heel saai werk. Ik ben uh, uh, ja, hoofduitvoerder in, uh, ja, in de bouw. Ja. Maar dan wel in uh, de waterbouw. Dus echt uh, ja, voor een deel op zee, voor een deel landwinning. En wat voor waterbouw, ja. uh, uh, zeg maar, uh, nou, voor, voor dijken, de, of de Tweede Maasvlakte? Nou, bijvoorbeeld, maar de, er is de Tweede Maasvlakte. Ik weet niet of je ermee bekend bent, maar die is uh, onlangs een jaar geleden opgeleverd. Uitbreiding van uh, Nederland, een flink stuk land. Nou, en daar ben ik toch drie jaar werkzaam geweest. En, uh, ja. Maar het zijn allemaal geen uh, hele bijzondere dingen. Het nou ja. project op zich wel, maar. Ja, want dat, weet dat, je. Ik ben een klein steentje aan bij. Uh... Ah, nou, ik, ik denk dat jij gewoon veel te bescheiden bent, uh, Vincent. Want weet je wat. Nee, wij, wij, wij Nederlanders die zijn natuurlijk ontzettend goed daarin. Nee, ik vind dat ook echt. Ik denk van ja, ik, ik word ervoor betaald. Daar ben ik heel blij mee. En, en dat is natuurlijk ook het doel. Maar <laughs> je dan denk van ja, ik, ik ben vervangbaar in ieder geval. Uh... Maar waterbouw, Vincent, dat is toch echt iets waar Nederland heel erg in uitblinkt... waar wij voor over de hele wereld voor gevraagd worden om... Uh... Als ik heel uh, eerlijk ben, ik ben op veel plekken geweest... en ik vind dat Nederlanders nog steeds echt ver voor zijn op alle landen waar ik geweest ben. Qua waterbouw? Ik, uh, qua waterbouw. Ja. Maar ook, ook de hele techniek, het ontwerp uh, en alles wat erbij hoort. Ik, uh, ik, ik ben, uh, ja, dat is wel waar ik onder de indruk van ben, dat we dat... Uh, nog steeds heel goed kunnen. Ja, maar en, uh, daar, daar maak jij wel onderdeel van uit, dus je bent, je hoort ja, bij de wereldtop een in jouw vakgebied. Kijk ja. <lacht> <lacht> ik even in mijn zakje erin uit, dat ja, is leuk. Ik, ik heb één keer ooit op tiener naar de radio gebeld, ik vind dit, uh, nee ik dacht gewoon eigenlijk, nou is leuk, ik bel gewoon op, ik zit nog in de auto en uh, ik vond het eigenlijk heel vreemd. Ik ben Ik trouwens niet op de radio, want ik heb het geluidsachtig gezet. Ja, je bent nu op de radio, ja. <lacht> Dat zal je toch meemaken. maken? zijn <laughs> de bekende luisteren, die zullen zich rotlachen. Als tiener heb je ooit naar de radio gebeld. Waar belde je toe voor dan? Ja, een keer was er een, een prijsvraag. Het was een of andere house uh, toen nog. En die uh, staat al lang niet meer. En uh, daar kon je wat winnen. Ik dacht, nou, dat antwoord weet ik. Dus ik belde op. En uh, ja, ik was al, toen ineens laatste uitzending uitzending En ik gaf ook nog wat goede antwoord. En toen had ik een, uh, ja, een, een kaartje gewonnen en... Uh, en een Dat is de enige keer dat ik uh, gebeld heb. Een, kaart, een, een ticket voor een feest of zo? Ja, een, een ticket kaartje. voor een, een housefeest. Dat was toen nog in de Matso. Ik weet niet of je die iets zegt. Dat was in Amsterdam een, een, een discotheek. Nee, zegt me maar niks. Uh, uh, dat was... Uh, ja, dat is toch allemaal weer een tijdje terug. <laughs> ja, <laughs> maar, uh, en waarom ja, heb was... je in de, ja, in de tussentijd dus nooit meer naar de radio gebeld? En nu dacht je ineens... Nee, nee. Ik, ik kan ik, niks winnen, ja, maar... maar... Ik, uh, nee, maar ik, ik zit nu in de auto en dan luister ik wel naar de radio, maar ik heb ook heel vaak gewoon een cd'tje of, of mijn usb sticker in geplukt maar ik vind het ook wel eens lekker gewoon om naar de radio te luisteren als ik alleen in de auto zit, dus zeker nu s'nacht. Dan kom je de grens over en ben je weer blij dat je Nederland hoort. En mm -hmm. Ik was ook natuurlijk nieuwsgierig. Radio 1 heb je natuurlijk vaak de sportprogramma's. Dus ik was ook nieuwsgierig naar de houtenbladen. <laughs> die wist het nog niet. Dus ik nee, denk, nou ja, ja. En ik... overdag weer. <laughs> en het, ja, nee, maar ik ben vorige week, ben ik s'nachts vertrokken. Dan was er ook op Radio 1, s'nachts, een programma. Dat was een Poolse documentaire. Die ging over uh, de Cosmon, Russische Cosmonaut. maar Ja. Dat vond ik toch wel heel interessant. Dus ik denk nou, het is helemaal niet zo slecht als het, nou, het s'n uh... afsinaal <laughs> Ja, je weet eigenlijk nooit inderdaad wat je uh, s'nachts kan verwachten op Radio 1. Het, het wisselt per nee, nacht. Nee, maar dat, nacht. Is, dat is leuk. Ja. ja, maar dat is leuk. Uh, het moet niet altijd hetzelfde zijn. Ik heb brede interesse. Dus het, uh, ja. Nou, leuk om te horen, Vincent. Ja. Hey, ja, ja. En om terug te komen op jouw, uh, nou, dan toch maar het beste idee van Nederland. Van die straatmuzikant die heel goed Rocking in a Free World deed van Neil Jong. Ja. Ik ja, denk wel. dat hij... Ja. Uh, nou ja, hij komt natuurlijk de tekst van het nummer wel na. Dat hij gewoon in een, in een vrije wereld... Hij wil niet onder contracten zitten of zo. Van al... Van ja, en... Inderdaad. Ik denk dat dat een reden is, is waarom hij... Uh, ja, ja. Hij leeft vrij, hè? Dus ja. <laughs> en... Uh, <laughs> Ja, keep on rocking, hè? Oh, ik ben nu wel heel benieuwd eigenlijk uh, ja, hoe die klinkt. Maar goed, ja, Vincent. Ik, ik, ik zal het op de e-mail zetten. Ik ga het uh, morgen oh, ja, morgenochtend even voorbelen. Want ik, ik heb het vergeten thuis. Ik zal even op opzoeken hoe die eet en of die nog actief is. Of die nog leeft überhaupt. Dus... Nou, zal ik dan meteen ja, even zeggen waar altijd... je het naartoe kan mailen, Vincent? Dat is ook wel handig, hè? Ja, dat is wel makkelijk. Ja, ik denk anders zoek ik het wel op, maar dat is wel makkelijker. Het makkelijkste is dat als, is als je het gewoon stuurt naar lieke.veld.bnm.nl was makkelijk. Ja? Nou, ja, ik ben ik heel doen. benieuwd, Vincent. En een goede reis nog naar huis? Ja, bedankt. En uh, nou, goede nacht nog En ik ga nou, rustig verder. En tot de, tot de volgende keer dat je misschien weer belt? Ja, goed. Ja, of goed. ga je nu weer 30 jaar wachten? Nee, nee <laughs> dat denk ik niet. Okay. Nou, ik denk dat ik in ieder wel 30 jaar meegaan. Nou, goede nacht, Vincent. Ja, bedankt, bedankt, bedankt Doei. Hoi. Nou. Hoi. On my bicycle, I'm rolling on just fine. The sun is out in a clear blue sky. I got nothing on my mind. I'm rolling out this crazy town with too much noise and too much sound. over Rocking in a Free World gesproken. Deze artiest kan er ook wat van. Gerrit de Boer hoorde je met Rolling. En dat is, uh, ja, een, een, een Nederlander. Een Nederlandse Bob Dylan, zou ik hem wel willen noemen. Ja, als je hem een keer live hebt zien optreden... ik heb hem op de uh, parade gezien. Dat is dat theaterfestival uh, dat rondreist door heel Nederland. Hij staat daar volgens mij dit jaar ook weer gewoon. Die, um, ja, die is wel echt heel erg de moeite waard om een keertje live uh, te bezoeken. Hij zet echt zo'n Bob Dylan-sfeertje neer. Met heel relaxed tussen de nummers door. Levensverhalen vertellen. En dan uh, nou ja, dat soort muziek dus erbij. Um, ja, 0801121 is het telefoonnummer van Radio 1. En um, nou ja, ik heb gevraagd: wat is volgens jou het beste idee uh, van Nederland? En uh, Harold, wat zeg jij? Uh, ik zeg uh, een ademtester. Dat zou ik graag op de markt willen zien. En wat uh, test hij dan precies? Uh, ja, wat, hoe, die, hoe die ruikt. Of die, of die slecht ruikt of goed ruikt. Oh. Maar dat je dan iets, pers iets persoonlijks bij je hebt. En dan hoef je niet uh, aan andere mensen te vragen van, uh, van stink ik of, of wat dan ook. Maar dan is het gewoon een onpersoonlijk apparaat wat je gewoon ieder moment van de dag even kunt, uh, kunt gebruiken. En dan uh, gaat hij bijvoorbeeld piepen als je adem niet, uh, niet goed ruikt... en dan weet je van, ik moet even weer een pepermuntje nemen. Bijvoorbeeld of handen <laughs> poetsen of niet nu zoveel aan de knoflook zitten... of, of wat dan ook. En ik snap niet waarom dat niet op de markt is. Nee. Ik heb er tenminste nog nooit van gehoord. Ik vind het echt een heel goed idee. Ja, misschien is het heel moeilijk om het, om het te maken... omdat je het misschien niet zo goed kunt testen of iets slecht ruikt. Ja... Daar heb ik ook over nagedacht, maar ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, maar er is al een tijdje bezig hebben ze van die laboratoria op een chip. Dat noemen ze lab op een chip. Mm -hmm. En ja, ik neem aan dat ze dan ook allerlei stofjes die de adem uh, niet echt fris doen ruiken, dat ze dat kunnen detecteren en ook klein in een apparaatje kunnen brengen. En ik denk best wel dat het een grote mindful zal zijn, wereldwijd. Nou, het is een hele goeie, want um, heel vaak heb je het zelf niet door. Ik heb best wel vaak, nou best wel vaak, ik heb wel eens gehad... dat iemand dan bijvoorbeeld uh, dat tegen je zegt, subtiel... van, ja. heb je gisteren knoflook gegeten? En dat ik denk, nou, nah, kun je dat ruiken dan? Klopt, klopt, dat heb je zelf totaal niet in de gaten. En je kunt wel van alles in je winkel kopen... Maar als je niet weet hoe, hoe de toestand van je adem is, dan geef je volgens mij gewoon geld voor niks uit. Dus dan kun je beter van tevoren testen en dan pas er iets aan gaan doen. Nou ja, en um, je kan ook bijvoorbeeld in je hand blazen. Dat doe ik wel eens zo. En dan probeer je te ruiken, maar de, dat werkt inderdaad ook niet. Dus er is nog geen weten. één manier om te testen of ja, jouw adem goed ruikt. Ze zeggen dat er wel een manier is. Inderdaad, in, in je ademblazen werkt niet. Of sorry, in je ademblazen, in je handblazen mm -hmm. werkt niet. Wat je moet doen, is uh, over de bovenkant op de rug van je hand uh, even likken. Kort likken. Ja. En dan eraan ruiken. En dan zeggen ze dat je er dan wel iets van kunt ruiken of je adem ja. goed of slecht is. Maar dat is, ja, dat, dat, dat is zo subtiel. Nou, dan moet je echt gewoon een goede neus hebben. En dat ik wil doen. het wel even proberen. Maar ik, ik kan denk ik al voorspellen dat ik nu naar uh, koffie ruik. Want ik heb echt net nog ja. een slokje koffie genomen. Maar ik ga het even proberen. Dus ik lik over de rug van mijn hand. Ja. Ja. En dan kort, kort laten drogen. Heel Ja. En dan oh. ruiken. Rustig, nou. rustig ruiken. Nou, ik ruik inderdaad koffie. Oh, maar dit is best wel een goed idee. Dus... Ja, ik heb dat ook echt opgepikt hoor. Een paar jaar geleden. Maar ik, ik, ik, ik heb liever zo'n apparaatje... Ja, want je moet wel ook een goede neus hebben. Want dan vertrouw je dus wel weer op je eigen neus. En als je gewoon een apparaatje hebt die zegt. die gaat piepen als je adem slecht ruikt. Nou, Harold, ik weet niet of er dit jaar weer een nieuw seizoen komt. van het beste idee van Nederland. Maar um, ik zou even uitzoeken hoe, hoe dat werkt. Want als je, je moet het natuurlijk altijd wel ook zelf maken. als je daar je idee komt pitchen. Nee, joh, ik weet niks. <laughs> ik ik heel weinig een elektronica, daar kan ik niet aan het begin. Dat is niet echt een deskundige. Als ik het al heb over een lab op een chip. Ja, dat nou, vond dat ik inderdaad. Van vandaan, dat klinkt inderdaad wel alsof je het ook wel zou kunnen maken, maar dat, dat, dat is dus niet zo. Of je hebt helemaal nee, niet die ambitie om dat te maken, dan kan natuurlijk ook. Ambitie is er wel, maar ik uh, kennis ontbreekt. <laughs> ja, en um, wat, wat kun je dan eigenlijk nog vervolgens doen tegen de, de slechte adem? Heb je daar ook misschien een idee over? Ja, nou, ik, voel, ik denk dat we daar meer iets voor een handboekje voor, voor, bij moeten... Dus, dan, ja. Het schijnt dat peterselie eten helpt. Ja, maar ik, ik weet nooit of dat grootmoeders uh, recepten zijn... die al lang achterhaald zijn, of dat, uh, dat het echt werkt. Ik, ik denk dat daar meer iets is voor... Universitair scholen. <laughs> uh, niet voor oma's. Nou, soms kan een grootmoeders wijsheid echt wel uh, heel wijs zijn, hoor. Maar het is zo onbetrouwbaar als het <goh> Durf jij dat ik te zeggen niet. over je eigen grootmoeder? Oh, die zal lang <laughs> Ja, dan durf je het wat te ze zeggen, inderdaad. <laughs> ik ben, ik ben bang voor vragen. <laughs> <laughs> nou ja, kijk. Jij zegt dat, dat je wetenschap nodig hebt, maar jouw uh, trucje van op je rug, van je hand uh, likken en daaraan ruiken. Om te testen of je adem nog lekker ruikt, dat, dat werkt ook. Dus wat dat betreft... Goed zo. Nou, heb ik in ieder geval wat, wat geleerd van jouw uh, beste idee van Nederland, uh, Harold. <laughs> Heel fijn. Hey, uh, dankjewel voor jouw idee en een hele fijne nacht nog. Jij ja, ook lieken. Dankjewel. En het is natuurlijk uh, ja, inmiddels wel echt zondagochtend. Small faces dus met Lazy Sunday. Oh, nice But they make it very clear. They've got no room for rain. Het is misschien uh, pas half vijf ochtends. Maar het is toch echt al zondagochtend small faces. Dus lazy Sunday. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik nou uh, het volgende ga introduceren. Um, mannen. Wat zeggen ze ook altijd weer? Vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars. Ja, mannen en vrouwen zijn gewoon heel erg verschillend. En uh, ik verbaas me er zelf altijd wel weer over als ik met mijn vriend het ergens... Niet over eens ben dat hij het op een hele andere manier benadert dan ik zelf en uh, dat heel veel clichés over mannen en vrouwen eigenlijk stiekem ook wel kloppen. Ja, en dat kan uh, positief zijn voor mannen en vrouwen, maar ook negatief. Um, en dat uh, wil ik toch nog eens even iets meer onder de loep nemen om te kijken of een cliché over een man en een vrouw inderdaad klopt. En um, ja, ik kan natuurlijk een heleboel dingen bedenken. Maar ik denk dat ik gewoon makkelijk begin. Namelijk over autorijden. Iedereen heeft het wel eens gedaan. Tenzij je onder de 18 bent natuurlijk. En ja, er zijn gewoon best wel vooroordelen over... of mannen of vrouwen wel goed kunnen autorijden. Um, en nou ja, omdat gewoon maar eens eventjes te te testen heb ik een man en een vrouw tegenover elkaar gezet in een studio en daar uh, aangevraagd kunnen vrouwen auto rijden ja of nee mannen kunnen beter auto rijden en ik zeg dit met pijn in mijn hart want ik kan zelf namelijk wel heel goed autorijden. rijden ik denk dat het, het gevaarlijkste zijn oudere mensen in het verkeer het meest irritant zijn auto's met Belgische Duitse kentekens en het meest uh, overschat van zichzelf zijn vrouwen. Ik denk niet dat ik een gevaar veroorzaak voor andere mensen. Eerder voor mezelf. Ze weten wel dat vrouwen over het algemeen minder goed kunnen rijden. Maar zij zijn altijd de uitzondering op de regel. En daardoor krijgen ze een soort van zelfvertrouwen. Wat, wat het nog gevaarlijker maakt. Ja, maar dat geldt niet voor mij. <laughs> Weet je wat helemaal erg is? Mijn ex die ging gewoon s ochtends ongemake upd Als je dat zo noemt. Van huis. Dat deed ze wel in de auto. Dat is echt levensgevaarlijk. Wat je ook hebt, is dat andere mensen super kut rijden. Ja, en dan rij ik ook niet op mijn paasbest. Want dan ga ik altijd een beetje bumper kleven. En een beetje zo tussen. En van de weg en links inhalen. En allemaal dingen die niet mogen. Maar dat is dan omdat andere mensen kut rijden. Ik vind het ook wel heel leuk dat je steeds meer bevestigt... dat vrouwen echt heel erg gevaarlijk zijn in... <lacht> oh, in, in, in het verkeer. Ja, ik vind het ook vreselijk om de bijrijder te zijn. Daar vind ik echt over de gek van. Dan denk ik, ja, lul, daar je al lang langs gekund. Maar ik zie autorijden als een spelletje. Je, je kan er gewoon laat ik maar zeggen, heel veel punten scoren door heel veel auto's in te halen. En daarom zijn vrouwen heel erg gevaarlijk in het verkeer. Ja, dat zou misschien wel kunnen kloppen. En ik ben echt benieuwd of jij vindt dat mannen beter kunnen autorijden... of vrouwen beter kunnen autorijden. Ja, Je hoorde nu heel veel uh, uitspraken naar elkaar. Maar um, nou ja, zelf denk ik eigenlijk... Dat het stiekem wel een beetje klopt dat vrouwen vinden dat ze zelf wel kunnen autorijden. Maar dat vrouwen in het algemeen niet kunnen autorijden. Voor mij uh, geldt dat ook. Maar ik zal toch ook wel een beetje toegeven dat ik minder goed kan autorijden bijvoorbeeld dan mijn vriend. En dat komt gewoon, ja, ik kan het er eigenlijk ook zelfs bewijzen. Want uh, degene die de meeste bekeuringen krijgt, dat ben ik. En ik denk dat dat toch met reactievermogen te maken heeft. Ja, dat is dan minder snel. En ik ben echt in het afgelopen jaar denk ik al twee keer door een rood stoplicht gereden. En hij heeft dat nog nooit gehad. Dus uh, nou ja, ik ben het er wel mee eens dat vrouwen minder goed kunnen autorijden. Wat mij betreft klopt dat cliché. Uh, maar ja, je kunt natuurlijk uh, het daar helemaal mee oneens zijn. 0800 1121 ben jij een vrouw die juist wel heel goed kan autorijden. En denk je, wat zit je nou voor onzin te zeggen, Lieke? Uh, of ben je een man en ben je het er helemaal mee eens? En kun je een voorbeeld noemen waarom vrouwen niet kunnen autorijden? Ik ben heel erg benieuwd. 0800 1121. Wie kan er beter autorijden? Mannen of vrouwen? Adel, een minder bekend nummer van haar. En uh, vind ik zelf persoonlijk eigenlijk wel een van de leukste. Vandaar dat ik hem eventjes heb uh, gedraaid. Um, ja, ik weet niet uh, of dit uh, een leuk gesprek gaat worden, hè Peter. Nee, waarom niet? <laughs> Omdat uh, ja, ik een vrouw ben. En um, ik vroeg me af, ja, kunnen vrouwen goed auto rijden? Kunnen mannen beter auto rijden? En uh, ik was toevallig nog vandaag bij een autodealer. Niet voor mezelf, maar met iemand mee die een auto wilde kopen. En uh, nou, ik denk dat we daar een uur zijn geweest. En in een uurtijd zijn er wel tien grappen gemaakt over vrouwen. Ja, dan uh, zitten parkeersensoren op. Ja, dat is wel handig voor uh, Lieke. Dan kan zij hem ook inparkeren. En uh, ja... Nou ja, er zit er wel een goede uh, garantie op. Want stel dat, uh, dat Lieke erin gaat rijden... dan uh, is hij misschien uh, wel goed verzekerd dan. Dus uh, ja. ja, ik ben vandaag al uh, vaak genoeg geconfronteerd... met het feit dat, ja, uh, dat maar... veel mensen vinden dat vrouwen niet kunnen rijden. Maar uh, vertel, ben je het daarmee eens? Ja, maar die verkoper die heeft uitermate charmant gedaan tegen jou. Want jij bent mede een bepalende factor over het feit of die auto gekocht wordt of niet. Zo hm. is het vaak, hè? Ja, dat klopt. <laughs> ja, dus hey, hij kan wel grapjes maken over jou... maar hij ziet jou wel als een hele belangrijke factor. hoor. En dat ben je natuurlijk ook. Maar wat ik altijd ervaar in het verkeer... tussen mannen en vrouwen in de auto... Mars en Venus, het bekende verhaal. Ja. Eigenlijk zit het misschien wel als volgt. Ik sta achter een dame bij een T-splitsing. We willen allebei linksaf. En bij de derde auto gaat ze nog niet. En dan begin ik te denken, het troel schiet nou even op. De vierde of de vijfde auto, ja hoor, ze gaat linksaf. Ik veracht eraan en ik haal hem meteen in. En ik zie haar denken in mijn spiegel. Hé, hey, halve zo moet het nou zo snel? <lacht> en nu is het niet. Ja, vrouwen zijn veel voorzichtiger en behoudender. Ja. En dat is toch ook niet erg? Dat is ook jullie charme. Maar het is wel onhandig als jij achter een vrouw rijdt. Uh, als je, je als vent een beetje inhoudt... dan is er heel goed mee te leven. Heb jij ook uh, uh, altijd gelijk als jij een auto inhaalt... en je denkt van tevoren, daar moet een vrouw in zitten? Uh, nee, want dat kan ook een hele onzekere man zijn. Ja? Dus er zijn ja. mannen die ook niet kunnen autorijden? Er zijn beslist mannen die niet kunnen autorijden of die niet durven auto te autorijden. En waar ik me aan kan storen is, en dat zie je zowel bij mannen als vrouwen... wanneer ze een stoplicht naderen en ze rijden 70... dat ze ineens 40 gaan rijden, want stel je voor dat het licht op oranje springt. <lacht> dat is angst en, en dat kom je veel tegen. Hey en Peter, ben jij ja. zelf een goede chauffeur? Uh, mag ik het zeggen? Ja. <laughs> ik, ik had al zo'n vermoeden ja. dat je dat zou gaan zeggen. Nou, ik heb een praktisch inzicht, wat tamelijk groot is. En dan kom je er wel eens achter dat bijna 80% van de mensen die achter het stuur zitten... zich niet realiseren waar ze mee bezig zijn. Want die zijn met zichzelf bezig en zitten in hun eigen kooi. Dus eigenlijk... En houden... Is het levensgevaarlijk? Ja. Uh, kijk, wat ik daarnet van jou hoorde op de tv, ja, die man en die vrouw die zaten te vertellen hoe ze in het verkeer bezig waren. Mm -hmm. Die vrouw die vertelt dat, het een, dat ze het een spelletje vindt, ja. dan denk ik, nou meid, ik hoop niet dat je ooit een klap meemaakt, want het is niet fijn hoor. Nee, dan, dan denk je er inderdaad wel anders over. Daarom. Dus ja. die praat uit onervaren zijn. Ja, zij ze, ze, zei inderdaad, ik, ik vind het uh, leuk gewoon om mensen in te halen, daar score je punten mee. Dat was het. Ja. Ja, ja maar dat, dat, dat is het soort punten dat je kunt scoren bij, uh, uh, hoe heet het ook alweer, uh, Grand Theft Auto en zo. Ja, nou, daar krijg je punten als je mensen overrijdt. Nou, en zij doet het op dezelfde manier. Vergelijkbaar komt het bij mij over op die manier, snap je? Ja. Een beetje roekeloos. Uh, een beetje onderdacht. Ja. Ja. Ja. ja, Peter... Ja, dat mag je niet, zijn. Niet, ja, lieke. Ja, nou ja, gelukkig ben jij dan een, een hele goede chauffeur, dus geen gevaar in het verkeer. Uh, en, en heb je nog een tip, tip in het algemeen ik... voor vrouwen? Mag ik, mag ik je dit zeggen? Ik ben een harde rijder. Een snelle rijder. Maar geen scheurder. Ja, dus je houdt je wel aan de snelheid. Ik Ga dat hou dat me goed? niet altijd aan de snelheid. Maar ik hou rekening met anderen. En ik hou... Weet je, het is heel raar om te zeggen. Je zit op de linkerbaan... en soms voel je al op afstand... Hij, die daar rechts voor mij rijdt, achter die vrachtwagen, die komt naar links. Ja, maar dat ik ook. Maar je mag er nooit ook vanuit gaan. Ja, maar dan, dat herken ik. Want dan, uh, ja, want dan denk je, ja, die, die zit, zit al zo lang uh, te langzaam achter die vrachtwagen te rijden. En die wil heel graag inhalen. En dan uh, denk ik altijd, ja, die ziet niet dat ik aankom rijden. Dus die gaat zo meteen naar links. Ja. Dat bedoel je, toch? Ja, ja. Nou. Nou, en dat is intuïtief, ja, uh -huh. maar dit is de van de weinige keren dat je je intuïtie toch opzij moet zetten, want je mag er nooit van uitgaan. Oh, dat doe, doe ik dus altijd moet, wel, inderdaad. Moet, nee, oftewel je moet blijven nadenken. Dus je moet, goed? ja, dan moet je dus niet ervan uitgaan dat hij naar links gaat. Daar moet je niet op, op inspelen zelf. Nee, nee, Je moet er niet vanuit gaan dat hij rechts blijft zitten. Dus je moet er rekening mee houden dat hij kan komen. Oké, okay, maar dat is juist wel toch intuïtief rijden dan? Uh, ja, zeg het maar. <laughs> nou, <laughs> nou, Peter. Ja, um, het is morgens vroeg. Ja, daarom. Maar je bent ja, niet aan het rijden echt een toch hele nu? Avond. Ik heb een hele avond ben ik aan de dance geweest, weet je. En luchter je... als een kat. In Arnhem toevallig? Nee, ik was oh. in Groningen. En Het oh. was heel gaaf. Oh, okay. Wauw. Wow. <laughs> ja. Maar je bent niet aan het rijden nu, uh, nu toch? Ik, ik sta nu stil. Ik was wel aan het rijden. Uh. En uh, Ik sta nu bijna voor de deur, dus ik uh, ga mijn koffer in. Hey. Maar ik denk, ja, ik hoorde jou iets voorstellen en dat lacht me zo op mijn <laughs> dat ik denk, ik ga bellen. Hey. Ik, ben, ik ben blij, Peter, dat jij nog eventjes hebt uh, benadrukt waar het verschil in zit. Dus wanneer je een goede chauffeur bent en een niet zo goede chauffeur. Ja, dus het heeft niks met mannen en vrouwen te maken. Vrouwen zijn van nature behoudender. Ja. Yeah. Nou, en nou daarom Peter. krijgen jullie ook de kinderen en hebben jullie de ellende die wij niet hebben. Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat is wel ja, is goed, goed om inderdaad als onderwerp mee te nemen voor misschien de volgende keer. Hey, tot genoeg. Oké, slaap lekker, Peter. Joe, ja, dankjewel. Doei. Bye, bye, bye. Ja. Vind je dat Peter gelijk heeft? Zijn uh, vrouwen echt duidelijk minder goede chauffeurs dan mannen, of niet? 0800 1121, wie kan er beter auto rijden? Dit zijn de Rolling Stones met Jumping Jack Flash. En ik kreeg van zo'n zin in. Echt een Rolling Stones nummer. Vandaar deze Jumping Jack Flash hier op Radio 1. En het is tien voor vijf. En uh, nou ja, dit is het nieuwe programma tussen drie en vijf op Radio 1. Ik ben Lieke. En uh, de opvolger dus van, uh, van Frank van der Lende met Nachtbrakers. Um, en het zit er dus nu alweer bijna op. Zo zie je maar weer hoe snel twee uur kan gaan. Voor mijn gevoel in ieder geval wel. Um, ja, en... Veel uh, onderwerpen besproken en misschien wel tot nu toe een van de leukste dingen... maar dan misschien niet voor mij. Uh, ja, autorijden, mannen en vrouwen. Wie kan dat nou eigenlijk beter? En uh, Peter, een hele ja. goede morgen is het denk ik inmiddels al, hè? Uh, ja, voor mij is het nog nacht, maar okay. al bijna morgen. Dus. <laughs> dus. Nou, iets ja. tussenin ja, dan. Je had, in, ja, je had inderdaad van ja, wie kunnen er nu beter autorijden... En uh, soms heb ik toch wel het idee dat dat vrouwen zijn. Want zeker als je in de grote steden naar de vrouwelijke buschauffeurs kijkt. die zetten dat uh, gigantische gevaarten toch uh, strakker langs het stoepje dan de mannen. Oh, ze ja, kunnen goed ja, parkeren. Je nou, moet je maar soms, ja, het is mij in ieder geval wel opgevallen dat. Uh, en dan moet ik wel, ben ik eigenlijk wel blij dat ik al heel lang niet meer met de bus hoef. Maar mm -hmm. uh, dat toch vaak de. De vrouwelijke chauffeurs zetten hem zo strak langs de stoep dat je gewoon zonder problemen kunt in, uh, instappen. En bij de mannen moet je bij wijze van spreken eerst een, uh, een halve meter uh, van uh, oversteken om, om in te kunnen stappen. Oké, okay, nou dat is mij zelf nog nooit opgevallen. Um, maar dat is wel misschien wel leuk om een keer op te letten. Ik moet zeggen dat er ja. ook wel weinig uh, vrouwelijke buschauffeurs zijn. Ik heb nu nog niet zo heel vaak vrouwelijke buschauffeurs ja. gehad. Maar waar zou dat aan kunnen liggen, denk je? Dat ze daar dan wel beter in zijn. Ja, waar het precies aan ligt, durf ik niet te zeggen. Maar wat natuurlijk vaak wel het geval is, is dat vrouwen wat preciezer zijn... Ik, wil, ik, ik geef even een heel, uh, misschien bijna seksistisch voorbeeld... maar uh, vrouwen zijn heel goed in opruimen en dat zijn mannen niet. <lacht> en vrouwen weten ook precies waar de dingen liggen... en hoe ze moeten liggen om, uh, om netjes te liggen, zeg maar. Ja, uh, uh, mijn moeder die wist altijd precies... als ik uh, lucifer zocht, zei ze... oh ja, dat is het, het, het derde plankje in de kelder... en dan rechts achter de potjes met, uh, met bonen of zoiets. Ja. ja. ja. Nou, dat, dat heeft te maken met, volgens mij met precisie. En ik denk dat, dat, dat je dat door kunt trekken... ook in dit geval bij, de, bij, bij het autorijden van de vrouwelijke buschauffeur. En waarom kunnen mannen niet opruimen? Want dat zei je ook net. <laughs> om, omdat mannen gewoon... Die zit, mannen zijn meer van, van de grote lijn. Hè, het is hetzelfde als met boodschappen doen. Stuur een man naar de winkel om een paar sokken. Hij gaat naar de winkel en komt een paar sokken en klaar. Stuur een vrouw naar de winkel om een paar sokken. Die blijft drie dagen weg. Komt met tassen vol behalve de sokken. <laughs> Oh, Peter, je hebt me nu echt alweer heel veel inspiratie gegeven... voor in ieder geval de, de, de komende uitzendingen. Want ik, ik ga ja. inderdaad nog heel veel vergelijkingen maken, denk ik... tussen mannen en vrouwen. Maar ik, ik ben blij dat er in ieder geval ook nog iets goeds te zeggen is... over vrouwelijke ja, chauffeurs. Ja, absoluut. Dat ik is fijn. Wel de vorige, ik moet wel de vorige Peter gelijk geven. Dat vrouwen vaak... Euh, moet ik zeggen, ze, zijn wat, euh, ze zijn nou angstiger, wil ik niet zeggen. Ze zijn voorzichtig. Voorzichtig, ja. Dat zei maar ja. doordat ze... ...te voorzichtig zijn... ...rijden ze vaak net eigenlijk te onvoorzichtig. Hè? Ja, dan wordt het weer goed. gevaarlijk, ja. Ja, klopt. Nou, hij gaf het voorbeeld met, met voor een stoplicht uh, staan of voor een, een kruising. Vrouwen laten vijf, zes auto's voorbij gaan waar een man er al lang tussen, tussen had uh, geplakt. Ja. En, en dat heeft volgens mij puur te maken met ja, oh, maar als... Als het wel, ja. En, ja, ik merk het in het dagelijks leven ook. Met, met, mijn vrouw rijdt geen auto, maar... Uh, die heeft wel altijd zoiets van, ja, maar als, en pas op, en wat gebeurt er? En nou ja, waar, waar een man zoiets heeft van, ja, up, gewoon, duwen. Gewoon gaan. Maar uh, Peter, ja, ik vind het wel jammer dat het nu toch weer negatief wordt... over vrouwen die auto rijden. Nee, gewoon oh nee, dat is niet <laughs> negatief. Want ze zijn, ze, zijn, ze, zijn, ze, zijn, ze zijn heel voorzichtig, en dat is op zich goed. Maar uh, ja, soms moet je het er ook een beetje vastgeven. Maar ik, ik, ik blijf bij het feit van de vrouwen, uh, buschauffeurs dat die uh, over het algemeen veel preciezer zijn dan de man. Nou, dat is, vind ik fijn Net, om te horen. Ik ga ik er begrijp, zeker op letten je... de volgende keer. Ja, je woont in Amsterdam, geloof ik, hè? Ja, dus heb je heel veel bussen. Ja. Moet je maar eens goed opletten. Ik ga, ik ga er op letten, Peter. Ik ben heel benieuwd okay. of het me opvalt. Maar hey, dankjewel voor, voor je belletje. Naar en een fijne. moois van je programma. Dat zal ik doen. Een fijne nacht nog, hè? Oké. Okay. Oké. Okay. En uh, Jelle. Hoi. Hoi. Ex-vrachtwagenchauffeur, buschauffeur... Uh, mag ik een paar punten noemen? Ja. Uh, mijn moeder die voegde met 50 kilometer snelheid in op de snelweg en vond zichzelf heel veilig rijden. Maar het is ten zeerste onveilig. Ja. verschil, verschillen, dat is het. Het inzicht. Uh, ik heb ook rijders gegeven en veel vrouwen als ze ingehaald worden geven gas bij zodat ze snelheid vermeerderen. En dat, dat mag dus niet. Maar als ze dan ervoor zitten, als ze bij jou in de auto chauffeur zijn... dan laat ze het gas los als ze ervoor zitten. Zo van, dat is gebeurd. En dan moet die andere weer inhalen, je ergert zich weer... want ze snijdt eigenlijk. Ja. En dat inzicht, als er uh, acht van de tien keer... als er iemand zich laat klemrijden achter een vrachtwagen... door niet op tijd uh, uit te wijken en uh, flink gas te geven... Die zit er te dicht achter, die kan daar geen aanloopje maken. Die en komt er nooit meer tussen. Dit... Ja, precies. Ja. En vertraagt de hele boel dan. Want als iemand met 100 achter komt en die vrachtwagen rijdt 80, dan is het snelheidsverschil verschil 20. Want die ander is niet gelijk op snelheid die erachter zit en die kruipt er dan tussen. En die moet gewoon een beetje afstand houden en dan lekker gas geven en er zo tussen. Dat je gat ziet aankomen. Alles doen ze precies verkeerd om dus eigenlijk. Het is inzicht. Ja. Dat je een gat ziet aankomen. En daarop anticipeert. En dan gas geeft. En een aanloopje maakt. En, een en al een, een snelheid hebt. Als je er tussen schuift. Nou Jelle, ik ben blij. Dat ik... Ja. Niet naar huis of rijden, want ik ben gewoon met de trein gekomen. <laughs> dus ik kom in ieder geval veilig thuis. Ja, oké. Okay. Maar nou ja, algemene tip is denk ik wel duidelijk hè, voor vrouwen die nu luisteren. Inzicht, vooruitdenken en niet bang zijn. En met parkeren probeer je spiegel zo te stellen... dat je de trottoirband kunt zien als je gaat inparkeren. Ja, dat is ook wel handig inderdaad. Dan kun scherp, maar meestal moet je dan... Ja, ik heb een, een bus met flinke spiegels en dan kun je uh, of het wegdek zien, de trottoirband, links en rechts. En, maar als ze dat zo weten te stellen of een extra spiegel erbij hebben die naar de grond staat, dan kun je haarscherp parkeren. Um, Jelle, ja. Ja. Ik, ben, ik ben heel erg blij met je tips. Oké. Okay. En um, ik, ik denk, ja, misschien moet ik het ook nog eventjes aan Kees vragen. Want, uh, nou ja, die is klaar voor, voor start uh, zometeen. Maar, ik, Jelle? Jo. Uh, ik wens je een hele fijne nacht. Hopelijk Neem met, ik, met weinig vrouwen onderweg op de weg. Neem er zelf ook een. Oké. <laughs> Oké. Okay? Okay. Doei. Gooi. Hey, <laughs> nou, uh, Kees. Uh, kunnen vrouwen autorijden of niet? Oef, ja, nou ja, ik, ik wil het eigenlijk wel opnemen voor de autorijdende vrouw. Want mijn vriendin die kan dus heel goed autorijden. Oh. Uh, vind ik in ieder geval zelf. Daar ja, moet ik ook van er zeggen hoor. Anders moet ik uh, thuis slapen vannacht. Uh, maar uh, uh, maar ja, mijn moeder kan het niet zo goed. Dat is, daar word ik echt een beetje wagenziek als ik in de auto zit. Want ze trapt zo vaak op de rem. Um, en, en, en dan ook echt flink. Uh, uh, maar uh, overal, als ik in mijn familie kijk, kunnen de vrouwen echt wel goed auto rijden. En ik heb zelf mijn rijwijs niet, dus, uh, oh, dus, jij dus kan ik kan eigenlijk helemaal, helemaal niks zeggen. Nee, nou ja, ik, ik, ik heb vroeger wel tractor gereden. Maar ja, die gaan maar 50 km per uur. Dus ja, of je daar nou een goede chauffeur van wordt, <laughs> uh, weet ik ook niet. En daar mag je ook niet eens mee op de snelweg. Dus. Nee ja, en inderdaad, je moet wel zeggen dat je vriendin een goede chauffeur is. Want anders heb je nooit meer de, een chauffeur. Nee, ja, nou, precies. precies. Maar ze kan het ook wel goed hoor. Dat, uh, ja, ja, ja. dat viel, me wel, uh, viel me wel mee. Nou, uh, Kees, uh, waar ga je het over hebben in start? Uh, nou ja, heel veel uh, leuke dingetjes heb ik. Maar onder andere een heel pittig crowdfunding-project. Uh, waar, waar onze regisseur, die er nu to toevallig ook is, Judith, die heeft er een, een, een soort van een heel groot zwart vallen-symbool ook voor gemaakt. Ik ga, ik ga niet meer Vallen-symbool? Ja, ik denk ik, ik, ik noem het eventjes netjes: hè? radio 1 in de nacht. Oké. Okay. Um, uh, maar ja, het is, het is een best pittig crowdfundingproject. Ik eigenlijk. ben heel erg benieuwd. Nou, ja. Heel uh, nou ja, spannend. Zometeen dus start met Kees. En uh, ja, het is bijna vijf uur, dus het zit erop. Volgende week weer een nieuwe uitzending van dit nieuwe programma op Radio 1. Tussen drie en vijf. Heb je vuurdoop gewoon gehad? Precies, gewoon oh, gelukkig. Helemaal goed. Zeg. Helemaal Geen zweetruppels meer op je voorhoofd. <laughs> N N <laughs>